Vuur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Pluimveeorganisaties vrezen voor een uitbraak van vogelgriep. Het virus is opgedoken in Oost-Europa en daarom sturen ze vandaag gezamenlijk een brief naar de minister. waarin ze vragen om een ophokplicht in te stellen. Rond de jaarwisseling kwamen meldingen van de vogelgriep uit Polen. Inmiddels is het virus ook opgedoken in Hongarije, Slowakije en Roemenië. Ook is het virus nu vastgesteld bij een wilde vogel. De pluimveorganisaties vrezen dat wilde vogels naar Nederland trekken... omdat er voor volgende week een koude front is voorspeld in het oosten. Bij zware gevechten in de Syrische provincie Idlib... zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De strijd tussen jihadistische milities en pro-regeringsstrijders... is de afgelopen dagen opgelopen. Het regeringsleger probeert met steun van Rusland... al lange tijd de regio te heroveren. Zondag sloten Rusland en Turkije, die beide tegengestelde partijen steunen, een akkoord over een wapenstilstand. Dat zaakt het vuren lijkt met de nieuwe gevechten definitief mislukt. De landen overleggen nog over een veiligheidszone waar vluchtelingen tijdens de winter onderdak moeten krijgen. In de haven van Vlissingen is tussen een lading bananen ruim 900 kilo cocaïne ontdekt. De drugs zaten in een container die afkomstig was uit Ecuador. Er is niemand aangehouden. In België is een henneplantage met 250 wietplanten gevonden... in een brug over de rivier De Leien, vlakbij de Vlaamse plaats Wielsbeke. De plantage werd ontdekt omdat iemand zwarte rook uit de brug zag komen. Er is niemand aangehouden. Het is voor het eerst dat in België een wietplantage is gevonden in een brug. In Nederland is dat wel al vaker gebeurd. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft droog bij 8 tot 11 graden. Morgen bewolkt een regen en dan wordt het ongeveer 9 graden.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 Net nu, ZFM luncht. 12 uur, dames en heren. En een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandverlunch. Lunch. En de eerste van dit jaar, 16 januari 2020. Ja, en vandaag een gloednieuwe show hier op de Zandvoortse Eter. Met onze vaste items natuurlijk de artiest in het licht. Het liedje van de sidekick. Nieuws en natuurlijk het weer... En uh, ik zei het al, het liedje van de sidekick... ...en over het liedje van de sidekick gesproken... ...hij zit dit jaar gewoon weer bij... Jelmer Koper! Hallo, goeie Hallo, hallo, daar is hallo, de stem weer. Daar ben ik hey. weer. <laughs> Welkom weer hier in de studio. Ja, de kerstverlichting dankjewel. is weer weg... En uh, we maken er weer een mooie show van, hè? Vandaag. Ja, de kerstverlichting ging uh, hem ook bij. Het ja, die hebben ook, wij een mooie uh, opgang, ja. hè? maar niet afgetuigd. Nee. <laughs> nee, en we straks bellen we natuurlijk ook uh, met, uh, of niet natuurlijk, we bellen straks met Jacques Herp. En Jacques Herp kent u natuurlijk, van Manuela. En hij zit 50 jaar in het vak. En, en, en uh, zijn liedjes worden weer helemaal populair bij de jongeren. En daar gaan we het zo meteen met hem over hebben. Oké. Okay. En Jel maar, wat viel jou op in het nieuws? Uh, nou, meerdere dingen deze week. Weer veel gebeurd. Al ja, veel, meteen aan de, bij het start van het jaar. Eigenlijk is er heel veel gebeurd in die periode dat we niet waren. We waren er anderhalve maand er niet. Ja. En er is zoveel nieuws gebeurd. Niet normaal. Maar jij had wel een nieuwtje gevonden. Ja, met het uh, ingang van het nieuwe jaar gaat het natuurlijk vaak over vuurwerk. Ja. En uh, sinds de laatste jaren steeds meer over het beperken daarvan. Het uh, verbod eigenlijk. Ja, want vuurwerk uh, is best wel veel overlast, hè? Daar wordt steeds meer uh, overlast. Het letsel is steeds heftiger. En ook vooral waar de grootste. Uh, uh, wat ze willen voorkomen met een vuurwerkverbod. is vooral het geweld tegen hulpverleners. Dat uh, ja. heel veel steeds meer voorkomend incident is tijdens uh, nieuwjaarsnacht. Uh, maar deze week is onder andere ook bekend geworden. dat de landelijke coal coalitiepartijen VVD en CDA. nu ja. voor een vuurwerkverbod zijn of een deel hiervan. Oké. Okay. En uh, een van die redenen die zij geven voor deze draai is dat het wel met een uh, voorwaarde dat het handhaven van het al illegale vuurwerk beter moet verlopen. Ja. Want zij vinden dat uh, je pakt iets van de brave burger af, terwijl zijn buurman gewoon door mag gaan met het afsteken van illegaal uh, vuurwerk. Dat is uh, een van de redenen die zij gaven. Ja. Uh, nou, wat vind ik er persoonlijk van? Ja. ja, wat vind je ervan? Ja, wat vind ik er nou eigenlijk van? Ja, wat vind uh, ja persoonlijk vind ik dat het belangrijk is om toe te geven... dat het eigenlijk zoals het nu gaat niet langer kan. Nee. Elk jaar opnieuw neemt het aantal incidenten toe. Ik noemde net al, het letsel wordt heftiger. En vooral het geweld tegen politie, ambulance en brandweer uh, is uh, steeds meer uh, aan de orde. Ja. Maar naar mijn mening moet, uh, moet het dan maar een algemeen vuurwerkverbod... En nee, geen vuurwerk zones, heb ik laatst gehoord. En ook geen uitzondering voor bepaalde gemeentes. Nee. Gewoon uh, een Helemaal op, niet. georganiseerde spectaculaire shows vanuit de gemeente of regio. Ja. En in Nederland nemen we altijd graag een voorbeeld aan een land als de VS. Want daar is, uh, daar is het al. Daar is alles geweldig natuurlijk. Uh, daar nou, is alles geweldig, ja. zegt die ook nou, nog mij. Nou, okay. nou, zullen we dat dan ook doen als het om vuurwerk gaat? Daar is het afsteken van vuurwerk door consumenten al jarenlang. Geen ding meer en vermaken mensen zich prima met prachtige okay. shows. Ja. Je ziet het ook in uh, Hongkong of in uh, Sydney. Ja, mag ik ook mijn mening vertellen? Daarom dat gaan we gewoon ook. weer door met ja, het volgende ja, ja. onderwerp. Want het is best wel, ik zie dat je Uitverwijs. aan het opvinden bent. Ja, ja. Uh, mijn mening is eigenlijk heel zo simpel... Um, ik vind ook dat, dat er wel een verandering mag komen. Het knalvuurwerk is vreselijk. Uh, vroeger had je nog een rotje en nu heb je gewoon nitraten en uh, al die andere grote bommen. Wat echt ja, bommen zijn. zijn bommen he, waar je eigenlijk. gewoon gevels mee uit kan uh, rammen. eigenlijk. Ja. Ik vind dat dat verboden mag worden. Ik vind dat ook wel de vuurpijlen verboden mag worden. Ik denk de nieuwe start, wat ze willen nu, met alleen uh, siervuurwerk, dat dat nog wel mogelijk voorlopig moet zijn. Mits dat het uh, volgend jaar ook weer uit de hand loopt met andere uh, ja. gekkigheid. Dus eigenlijk... Uh, ben ik niet in al, voor een algemeen vuurwerkverbod, maar wel uh, vuurwerkvrije zones. En uh, dat het uh, wat, uh, ja, wat rustiger gaat worden met oud en nieuw. Ja. En ga desnoods zorgen dat, het, dat er alleen tussen 12 en 2 s'nachts vuurwerk afgestoken mogen mag yeah, so worden. Eat. En niet vanaf 6 uur uh, s'avonds. Uh, ja, dat het gewoon weer een is. Gezellige... Wist jij trouwens, toen jij nog uh, heel klein was, dat je gewoon vroeger uh, vanaf uh, 10 uur s ochtends al vuurwerk af mocht steken? Heb jij dat ja, nog meegemaakt? Nee, gemaakt? dat heb ik nog gedaan zelfs. Ja, Ook nog is. gedaan. Maar uh, dat is uh, sinds heel kort pas toch? De zes uur, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het gewoon weer een feest voor uh, iedereen wordt. Ja. Een gezellige avond. Ook voor de mensen die het een beetje veilig uh, op straat moeten hebben. Inderdaad, inderdaad. Hé, hey, we gaan door met het volgende onderwerp. En uh, daar uh, staat iets klaar voor. Uh, dat klopt inderdaad. Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Today I am here to share something with you that I've always wanted to share with you one day, um, but under my own circumstances. And it looks like that chance has been taken away from me. So today I am taking back my own power and uh, I have to tell you something. Planet Earth is full of labels and I never felt comfortable with labels. I wanted to be my own person, my own identity, my own human being without any rules, without any labels, and without any restrictions. It is a brand new year. It is 2020 and I want to start the year off with the truth. I want to start the year off by finally revealing a part of my life that has made me who I am. I want to talk about a part of myself that makes me, me. I can't believe I'm saying this today to all of you for the entire world to see, but damn, it feels good to finally do it. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Now, <laughs> so surreal saying this, um, filming this video is scary, but it feels so liberating and freeing. I've been wanting to share this side of myself to all of you for so long, but I could never figure out the timing. And there always was gonna be the day where I would tell you um, I did not expect that day to be today. But here we are. I am Nikki Tutorials and I am Nikki. I am me. We don't need labels. If we are label op put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. And at the end of the day, you are you. I am sharing this with you. Ja, en dat was uh, Nikki Tutorials natuurlijk hè, uh, Nikki de Jager officieel in het Nederlands. Eh, uh, ja, maar best wel een groot persoon en zij moet Ontzettend op de... veel volgers. Ja. Ja, echt niet normaal, want hoeveel... Uh, ze heeft, dit uh, filmpje, hoeveel uh, views? sowieso op de kanaal Nikkie Tutorials 13 miljoen uh, abonnees van over ja. de hele wereld. En uh, dit, uh, deze video staat nu wereldwijd en ook in Nederland... op nummer 1 in trending op YouTube. Niet normaal, hè? En uh, ruim 25 miljoen views. Al binnen maandag uh, werd dit geplaatst, 13 januari. Maar vind ja. jij dit, dat ze dit zo hebben gedaan? Hè? Vind je dat van deze tijd? Uh, ja. Zeker, ja. Vind je dat dit moet? Moet, moet, nou, het, ja, moet het, zij dit bekendmaken? Het is toch gewoon een mens? Het is ook iemand, maar het laat wel zien dat ook zo iemand anders kan zijn. Want het is meestal, uh, als uh, iemand bekend is, is het altijd lastig om over persoonlijke dingen te praten. En dat maakt zo iemand altijd bijzonder als ze dat wel doen. Ja, en ze is dat ook een ze... beetje gedwongen, hè? Gedwongen door, door uh, mensen, door. Uh, De, te, daar is, ik is ook een filmpje over gezegd, inderdaad. Ja. Daar heeft ze ook nog een boodschap voor. M wij, als u dit filmpje wil zien, uh, gewoon uh, Nikke Tutorials intikken. En dan komt u ja, bij dit uh, bovenaan, filmpje terecht. Staat, ja. En dan staat hij gewoon bovenaan, want hij is trending op dit moment. Maar ik vind het in ieder geval een schande ja. dat je in 2020 nog steeds bekend moet maken. of je nou homo bent, biseksueel, transgender, het maakt allemaal niet uit. of hetero. Dat je dat tegenwoordig moet zeggen, iedereen is een persoon. Ja, en yes. dat. Uh, dat, daarom heb ik een beetje moeite met dit verhaal. Ja, zo'n soort boodschap gaf ze ook nog... Uh, ik heb nog één klein fragmentje van een minuutje. Daar geeft ze ook nog een mooie boodschap. Voor de mensen die haar hebben gechanteerd. Maar ook voor de mensen die er nog mee worstelen zelf, zeg maar. Zullen we dat de tweede uur doen? Tweede uur kan ook. Ja, Lijkt me een goed idee. Want uh, <laughs> er is afgelopen week... Want het, het begint een nieuws item worden. En we moeten Sjak over vijf minuten alweer bellen. Oh, ja. um, <laughs> maar um, het is wel zo... Dat, uh, dat, ik, vind het, ik vind het nog steeds een, het blijft gewoon een schande. 2020 moet dat helemaal niet moeten. Ja, maar, uh, ja. maar ja, oké, okay. helaas moet het nog wel. Uh, verder is er natuurlijk ook nog iets uh, ja, minder leuks uh, gebeurd buiten onze eigen zand. Voor de Jaap Kroon, die overleden is, dus willen wij de familie Kroon natuurlijk heel veel sterkte wensen via deze weg. Uh, is ook nog een bekende Nederlander overleden aardstaartjes. Voor ieder een kindericoon. Een icoon in zijn eigen vak. Een icoon die, um, ja, die, die kent, kent u natuurlijk van de film van Ome Willem, Sesamstraat, maar ook het Klokhuis. Hij wist zijn eigen, op zijn eigen manier kinderentertainment te brengen op de televisie. En uh, ja, de stem van Tommy heeft daar een liedje, heeft een liedje voor hem uh, uitgezonden bij de Wereldrijddoor. En die zenden wij hier uit bij Standford Luncht. Maakt me soms een beetje bang Het doet geen pijn om dood te zijn Maar dood zijn duurt zo lang Als je dood bent, droom je stil Weet je wat ik weten wil Als je dood bent, droom je dan En waar droom je van? Je van je eigen straat Dat je op de trommel slaat Dat je op een schommel staat Dat die steeds hoger gaat Dat je daar je moeder ziet Droom je wel of droom je niet Dat ze je geroepen heeft Droom je dat je leeft Het is niet fijn om dood te zijn Maakt me soms een beetje bang Het doet geen pijn om dood te zijn Maar dood zijn duurt zo lang Ik maakte me weer veel te naar Ik laat gewoon het lampje aan Voor mij duurt het nog honderd jaar Voordat ik dood ja Dat was een uh, stuk uit De Wereld Draait Door, uh, speciaal voor Aardstaartjes. En wij gaan weer door met dit programma verder. En uh, zometeen hebben wij Jacques Herp aan de telefoon over uh, ja, zijn welbekende liedjes. Zijn 50 jaar in het vak en uh, ja, zijn hits, uh, Jammer, die uh, worden weer hits... Dus dat okay, is wel erg leuk, hè? Daar yeah. gaan we het zeker zo meteen met Jacques Herp over hebben. Heeft u een vraag aan hem, dan kan u ook bellen. 023 573 0393. Dus heeft u een vraag. 023 573 0393. Als alle dan dromen over jou... het zou komen, was je elke dag en nacht bij mij...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 ik Want zag op die eerste dag was ik zo Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet wat er aan de hand Tequebrante, I've had to day not to sleep or I've been all alone and suddenly I'm being shaken. The mask on my face, but you're not even baby. Yo no tengo apuro, vamos a hacerlo de a poquito. Me gasté con disimulo, que si el miedo te lo quito.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 Pero tú te fuiste con tu y tu ik kon niet altijd vol je kon zijn. Ja, je zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslagen. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe ik maak van jou. Ja. Weer ja. van jullie ze. Kijk hoe je loog is er. bel ik jou om te zeggen dat ik het van je houd. Por eso como para olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si, si tú no estás la soledad. soledad La luna no sale si no te vuelva weg. En denk ik om jou vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de mij bezweken. De maak komt niet op als jij er niet meer bent.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 Ik weet nog wat ze zijn. Ik vertrouw op jou. Breng mij nu gauw naar huis. We gaan tellen van tijd dag. Zo verward En reed opeens te hard Ze lachten nog aan mij Maar er was het Voorbij Een auto Kwam eraan Het is zo snel gegaan Wat heb ik door Mijn schuld But I Een zwaar gewond, een glimlach om haar mond Alsof ze zeggen wou, ik lag niet van jou Het was een ongeluk, toch is mijn leven stuk Ik bied tot God dat hij haar terug aan mij De dokters vechten door nog steeds ze weten niet waarvoor, wat heb ik door mijn schuld. Wat maakt die man er een feestje van, hè? Manuela. Jacques Herup met uh, Manuela op het uh, muziekfeest van het jaar 2019. Manuela. Manuela. <tie> ja, Jacques. Ja, vooral die twee keer Manuela aan het eind. Ja, hè? <laughs> ja. Welkom in de show. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik, heb trouwens, ik heb hier trouwens een beeld van jullie hier op mijn computer. Oh, hoi! <laughs> en uh, ben, jij, ben jij nou degene zelf die praat achter de... Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, ik ben een jonge, jonge gozer nog, hè? Ja, ja, ja, zeker. Nou, leuk dat je kijkt, Sjak. Hé, Sjak, ja, toch eigenlijk wel een mooi jaar, moet ik zeggen. Afgelopen uh, jaar. Ja, ja. Uh, het was zo leuk, omdat in uh, 2019 werd het opgenomen. Dus ook de toppers, hè? Ja. En um, in en in 2020, dus net na middernacht, werd het allemaal uitgezonden. Ja, is toch geweldig. Nee, zeker weten. En dan, ja. en dan zit je ook nog 50 jaar in het vak? Ja, dit jaar. in precies 1970 begonnen. Maar met de Torre Door. Ja, de toren, dat is opeens wel weer een hit, hè? Oh, jullie hebben daar, daar ook doorgedrongen? Ja, zeker weten. Hij wordt hier ook volop gedraaid in Zandvoort, hoor. Ja, ik ben ook erg trots op met Wilbert uh, uh, Griesbeerd en uh, opgeblazen. Het is uh, een, een dance act geworden. Ja, en um, uh. ja, want hoe is dat project een beetje ontstaan? Nou, het is zo dat ik, uh, ik heb het 15 jaar geleden zelf geschreven En ik heb dat toen in Scheveningen, uh, ook niet ver van jullie vandaan, een talentjacht gevonden. Ik vond daar een prachtige sportwagen, alleen ik had geen uh, rijbewijs. Maar dat maakt niet uit, ik heb die auto gewoon verkocht. En toen is het uh, via Pierre Kartner, die mij ontdekte, is het tot de plaat terechtgekomen. Ja, toen waren het natuurlijk nog van die zwarte plaatjes, zingertjes. En ik geloof dat het ook nog in de hitparades is terechtgekomen, ergens op het plaatje 30 of zo. Maar dat was een leuk begin. En, uh, en nu, drie jaar later, ja, dat ben ik erg trots op, dan, uh, dat andere mensen dan eens op gaan nemen en in een danceversie. Dus ik ben er helemaal, uh, helemaal trots op. Ja, en dan sta je ook gewoon nog in de iTunes, uh, iTunes uh, top 100, hè, op uh, nummer 1. Ja, <laughs> dat is toch helemaal te gek, man. Wie denkt, ja. dat, uh, wie denkt dat zoveel jaar later? Ja, nee, dat had ik echt niet uh, gedacht. zulke dingen allemaal nog gebeuren, jongen, in mijn leven. Lachen. Ja, wat we al zeiden, 2019 was een heel mooi uh, jaar. De Torreador natuurlijk weer volop in de schijnwerpers. Maar uh, ook nog wel een nou, ander hit kwam, uh, kwam er voorbij dat je zwanger zanger opnam. <laughs> Vertel. Um, nou, ik, ik, het is toch erg? Ik heb het op het <laughs> puntje van mijn tong. Nou, wat, wat, ik deed het in mijn hoofd. Echt, maar het is een grapje. Je hebt het over Manuela zeker. Ja, Manuela. Ja, ja, ja. Die draaiden we net, ja. ja die draaiden we net. En, um, ja, nee, dat hebben we gewoon wel. Maar in ieder geval, uh, ja, nie, wat mij opvalt is dat de, de mensen van nu... jouw hits gewoon weer omarmen en gewoon lekker meezien in de kroeg. Dat deden ze al, maar het gebeurt nu alleen maar meer. Ja, ja, ik heb dat keurig gemerkt. En uh, ook een nummer als Een Man Niet Huilen, wat ook origineel van mij is. Die dan ook weer door Ando wordt opgenomen. En, uh, die bedoelde maar... ik. Ja, Oh, ik Moet Niet Huilen. Oké, okay, goed. Ja, meestal beginnen ze altijd over Manuela. Maar Een Man Niet Huilen is ook uh, een, uh, behoorlijk hit geweest. Ik geloof 75.000 singles. Dus. Ja, toen werden er nog singles verkocht. Ja, <laughs> ik weet het. Het is nu een hele andere tijden. Ja. Nu moet je maar afwachten of je van die stream zien of opvangt. Of uh, met auteursrechten of weet ik veel wat. We zien het al. Ja, want uh, hoe, uh, hoe word jij nog ontvangen door uh, je collega-artiesten, in ieder geval de, de, de jonge mensen onder ons? Ben je bijvoorbeeld al een keer benaderd door een hip-hopper zo die een, een, een remake wil maken? Uh, nee, nee, dat, direct nog niet, nee. Misschien komt dat nog, maar uh, wat niet, het, uh, hoe zeggen ze dat? dat het facet verzuurt niet hetzelfde. Nee, inderdaad. <laughs> dus, uh, nou misschien een leuk idee voor jou. Voor mij? Oh. Nee, ik denk het niet. Maar uh, Jacques, uh, 50 jaar in het vak. Ga je nog ja. iets speciaals doen komend jaar? Uh, er zijn een aantal mensen bezig om iets te organiseren in het einde van het jaar. Want ze vinden wel dat er toch aandacht aan moet worden besteed. Met een feestje of een concertje. En uh, ik, ik wacht het wel af. Dus uh, Ik ben in ieder geval blij dat we nog kunnen zingen en uh, dat we nog een tijdje kunnen doorgaan natuurlijk. Want staan er nog uh, leuke optredens de uh, komende tijd op de planning? Ja zeker, ja, zeker. En uh, je merkt nou ook weer door die toreador... Hè, omdat ik dat nummer zelf ook al 50 jaar op de buurt breng... kan je nagaan... Ja. Uh, dat ik ook daarvoor wil gevraagd. En natuurlijk gaan we niet nieuwe versie ook brengen van Wilbert. Dus in die uh, houseversie, zeg maar. Nou, wat leuk, hè? Dat dat ja. gewoon weer herleeft. Want uh, ik ja. hoorde ook toevallig... gisteren was ik in de kroeg en ik vertelde... aan iemand dat ik jou in de uitzending zou he hebben. Toen zeiden ze, treedt hij nog op? Ik zeg, volop. Ja. Maar met welk liedje dan? Ik zeg, nou, heb je niet door dan dat de door ja. gewoon weer een hit is? Oh, en toen zei ja. ze van, ja. oh, nu snap ik het. Die DJ werd er al helemaal gek van. Ja, <laughs> ja er zijn heel veel mensen die nog niet weten dat ik het zelf geschreven heb natuurlijk. Nee. Ja. Maar in uh, ieder geval, heel erg fijn in ieder geval dat je gewoon uh, nog steeds ja. uh, lekker aan het optreden bent. Ja, nou, dat is zeker. En ik hoop het nog lang te doen. En, en wat ook leuk is, dat ik nog interesse krijg van, bijvoorbeeld van jullie ook, hè? Ja, nee, dat hoort er natuurlijk wel bij, vind ik niet of Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor je tijd, Sjak. Oké, okay, Roy. En heel veel succes. Die man, die man die daar achter de bocht zit, ook de groetjes. Ja, Jelmer. Oh, nee. <laughs> Komt helemaal goed. Oké. Okay. Oké, okay, wij gaan natuurlijk hem wel even draaien, natuurlijk. De nieuwe versie van de Torre door. Ja. Hartstikke leuk, joh. Bedankt. Dankjewel, Sjak. Hoi, hoi. Oké, okay. hoi, hoi. Hoi. Hoi. Victoria Stond in de arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want telkens dag Ah, dat was de Toriador van uh, de opge opgeblazen en Wilbert uh, Pingmans. En uh, Jacques Herbst zat natuurlijk ook in die clip. En wilt u die clip wel nou zien? Gewoon de toer je door in, uh, in uh, zoeken op uh, YouTube. En dan zie je die clip. Hij ah, is hartstikke leuk en gezellig. We hadden net uh, Jacques aan de telefoon. Hij zit gewoon alweer 50 jaar in het vak. En dat uh, gaat hij waarschijnlijk wel groots uh, vieren... als het aan de evenementenorganisatoren ligt. Dus vertel daar. Wij gaan weer even naar muziek. En zometeen heeft Jelmer van allerlei leuke nieuwtjes... vanuit Zandvoort. Enrique Iglesias hier bij ZFM Zandvoort...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 Zandvoortse zender 30 van Zandvoort 106.9 FM U luistert nog steeds aan Zandvoort Lunch Op deze donderdagmiddag Heeft u uw broodje al op? Of gaat u nog wat lekkers eten? Eet smakelijk En uh, Jelmer Jij hebt weer uh, allerlei Leuke Zandvoortse berichten Of ze leuk zijn, weet ik niet allemaal, maar je hebt Zandvoortse berichten ja, Zandvoort uh, moet werken aan uh, haar reclamebeleid. Dat vindt de voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort, oh. Peter Tromp. Hij stoort zich aan de vaak schreeuwerige reclameuitingen aan gevels en op terrassen... in met name de winkelstraten als de Halkestraat en de Kerkstraat. Hij wil dat er een beter be uh, reclamebeleid komt en krijgt bijval van de gemeente. Peter Tromp vertelt in de Zandvoortse krant onder meer dat veel ondernemers dat er veel ondernemers zijn die voor een schitterende uitstraling willen zorgen... en hier veel geld en tijd aan besteden. Maar dan zie je ze intussen collega's die schreeuwerige reclames... met stoepborden midden in de straat zetten. Trump zelf vindt het een lelijke uitstraling hebben. Hij wordt hierin gesteund door de bedrijvenfunctionaris van de gemeente... zandvoort Jansen, die hierover een brief naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Peter Trump zelf zegt hierover dat het aan de politiek is... om veranderingen aan te brengen in het reclamebeleid... Dit is volgens hem keihard nodig in Zandvoort. Ja. Niet alleen voor de mooie uit, uitstraling van ons dorp... maar ook voor de veiligheid in de winkelstraat. Nou, ik wil er wel even op reageren. Mag dat, ja, jongen, onder je berichtjes? Um, Peter heeft een winkel zelf, hè? Ja. Dat weet je. Ja, ja. Maar hij heeft zelf ook stoepborden voor zijn deur staan. <laughs> ja. Dus ik snap het bericht niet helemaal. Dus uh, ja. mensen, wilt u erop reageren? Bel 023 573 0393. En ik door. Denk, ik denk dat hij uh, meer voor een uniforme uitstraling zeg maar zeg iets... Zeg maar wat een beetje op elkaar lijkt en zo. Daar ah. niet zo. Uh, dat, nee, maar, uh, maak maar ik, ik, ik, ik op zie zelf hoor. ook bij hem op zijn gevel uh, stoepborden staan. En inderdaad, op stoepborden. op zijn gevel stoepborden. Nee, nee okay. je weet wat ik bedoel, ja, Bij de hand. Okay. Nee, We gisteren. gaan weer door. En door. <laughs> Hup! Ja, uh, Sandvoort krijgt twee extra perons voor duizenden extra treinreizigers tijdens de Formule 1. Uh, de werkzaamheden voor de aanleg van een extra peron en een verbreden trap op NS-station Sandvoort aan Zee zijn in volle gang. De uitbreiding is nodig tijdens het Grand Prix weekend van 3 mei om de treinreizigers snel van het station weg te kunnen laten gaan. Het huidige perron is niet breed genoeg om de grote stroom Grand Prix bezoekers te kunnen verwerken. ProRail is nu bezig met een nieuw perron aan de noordelijke kant van de rails te maken. De uitbreiding maakt deel uit van de verbeteringen van de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort die met het oog op de komende Formule 1 in Zandvoort zijn afgedwongen. Uh, de collega's van NN Nieuws hebben hier een uh, korte reportage over gemaakt. Daar gaan we even naar uh, luisteren. Op station Zandvoort wordt hard. <laughs> hij moest even bufferen. Op station Zandvoort wordt hard. Oh, hij <laughs> moet weer even bufferen. Wat? Eén momentje hoor. Eén momentje, oké, okay. ik heb wel een momentje.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 We moeten dikkere kabels aanleggen, zorgen dat er meer stroom komt. En dat doen we vaker, alleen het tijdsbestek is wel heel erg krap. Ja, we hoorden Kees Rutte van Prode Rail en een omwonende van het station. Er is een vergunning om voor de periode van 10 jaar dit uitgebreide perron als perron te kunnen laten functioneren. De verbeteringen moeten er tevens voor zorgen dat op mooie zomerdagen, dus niet alleen tijdens een Grand Prix grote groepen reizigers veilig en vlotter dan nu van het spoor gebruik te kunnen laten maken. U luistert nog steeds naar Dance FM. Oh nee, ZFM Zandvoort, het lekkerste show van uw regio. U luistert de, naar Supergirl hier op de zender. En uh, ja, het is natuurlijk weer tijd voor. Het liedje van de op CFM Zandvoort. Ja, en jij, ja, maar wat heb je voor ons uitgekozen? Ja, ik heb uh, gekozen voor een nummer van Chef Special. Ik ben al lange tijd grote fan van hun muziek en ik luister dan ook vaak naar. Ja, wist je dat uh, ze hier uh, ooit begonnen zijn in de studio, Chef Special? Nee, dat, dat wist ik niet. Maar ik wist wel dat, het natuurlijk, uh, dat ze uit Nederland kwamen. Maar, ja. Uh, ja, het jaar begon voor de vele fans die deze band uh, heeft meteen goed. Want ze kwamen begin deze maand alweer met een nieuwe single. Uh, Trouble heet die. Ik vond het nummer na de eerste keer luisteren meteen wel al wat hebben, zeg maar. Weer lekker relaxed om naar te luisteren. Niet te snel, niet te schreeuwerig. Uh, maar gewoon lekker chill om uh, uh, op elk moment van de dag uh, aan te zetten. Een heerlijk nummer om het jaar mee te beginnen als je het mij vraagt. Uh, de titel Trouble uh, is misschien ook wel heel toepasselijk... voor de nogal rumoerige start van uh, 2020. Met op de derde dag van het jaar hashtag... Uh, World War III als trending topic op Twitter... En uh, de bosbranden in Australië en de grote incidenten tijdens oud en nieuw uh, in Nederland. Ja. Uh, dit jaar is zogezegd niet zonder uh, Trouble begonnen, als ik het uh, zo mag zeggen. Nee. Uh, maar misschien is het daarom wel zo'n lekker nummer om te draaien op dit moment. En uh, daarom heb ik hem gekozen. Hij knalde na een aantal dagen al uh, de top 40 binnen. Uh, hier is mijn liedje van de Sidekick van deze week. Hier is Chef Special met uh, Trouble.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 I wish you'd never shown up, but you showed up Sign me up for trouble, make a mess of me Free me from my sorrow, bring me to my knees Sign me up for trouble, make a mess of me Maybe all this trouble is all I ever I need It's all I, have I. I don't mind, we seem to be going nowhere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 Free me from my sorrow. Bring me some money knees. Sign me up for trouble. Make a mess of me. Maybe all this trouble is all I ever need. It's all I ever. Make mess of me, free me from my sorrow, bring me to my knee, sign me up for trouble, make a mess of me, maybe all this trouble, so it's all I ever need, sign me up for trouble, make a mess of me, free me from my sorrow, bring me to my knee, sign me up for trouble, a mess of me Maybe all this trouble so all I have for me Sign, Sign me like up, up Trouble, think a mess of me Reading from my sorrow Bring me to my name Sign me up for Trouble, think a mess of me, maybe all this trouble so all I have for me It's all I have for What you've done me done What you've done to me? What Zondi met Denise hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En um, ja, we hadden het er even hier net achter de schermen over. De kijkcijferoorlog. En waar vooral een oorlog wordt gemaakt in de media... is natuurlijk de NPO en RTL met hun talkshows. En um, Jelmer, we zijn erachter dat jij een NPO-kijker bent. Ja. Ja, hè? Ja, dat En klopt. ik ben een commerciële omroepkijker. Oké. Okay. En um, dus jij kijkt ook graag op één? Uh, ja, ja uh, nou sowieso toen Jinek nog bij de NPO was. Toen ging ik wel eens kijken als er een interessante gast uh, te gast kwam. Ja. Of als uh, een soort thema-uitzending hebben ze ook wel eens gehad. Of als er een uh, politicus langskomt die uh, wat te vertellen heeft. Dat is ook wel ja. altijd interessant. Of die verkiezingen-uitzendingen. Maar zeg maar nu ze naar RTL is, begint het meer een soort uh, show te worden. Echt. Een showprogramma. Ja. Oké. Okay. Ja, het zou best wel kunnen hoor. Ja, het, het is nog wel leuk. Ik heb het ook af en toe nog wel gezien. Maar ik vind op één juist iets vernieuwends hebben met dat uh, duo presentatie En dat het dan elke dag verandert. Ja. Dat is misschien nog de vraag of dat uh, werkt. Maar uh, ja, ik vind het wel iets nieuws hebben. Dus het uh, zal ja. Ja. altijd beter. Nee, zeker. Uh, we gaan even... Ik, ik ben een, een, een, een RTL-kijker en, en ik kijk graag naar Jinek. En um, ik kijk het ook speciaal terug. En ik kijk ze eigenlijk alle twee. Ik vind het show-element heel erg leuk. Ja. Uh, sowieso keek ik ook al naar Jinek op uh, NPO. Ja. En ik gun beide programma's gewoon evenveel kijkers. En ik vind dat er ja. een tv-oorlog van gemaakt wordt door de media. Ja, dat ook. Maar wat wel positief is om te zien... is dat er nu meer mensen in totaal naar een talkshow kijken... Ja. Dus dat betekent dat er meer mensen op de hoogte zijn van wat er speelt. Of uh, als iemand een show houdt, is ook beter voor uh, hem of haar. Maar ook als er een uh, maatschappelijk probleem is en dat wordt in beide talkshows uh, aan de orde gesteld... dan is het wel goed om te zien dat er bijna 2 miljoen uh, mensen in totaal uh, ja. daarvan uh, op de hoogte worden gesteld. Dat is wel positief. zeker. Zeker weten. Hey, we gaan even een jingletje draaien. Zijn we zo meteen in twee uur bij terug? Zo uh, hebben we natuurlijk het uh, artiest in het licht. zo meteen. Wie is er uh, jarig of overleden, dat hoort u zo meteen. Uh, verder um, natuurlijk veel meer muziek en informatie. Let me entertain you. Roy van Buringen, let me entertain you. Iedereen is van de wereld en een.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 In de nachtelijke uurtjes ik Reis om de handen ik Ben je niet iets bestuurt Winst of verlies Ik ben het gelijk Van een leider die blijft kijken Vanaf de zijlijn en wijzen. Noem mij je het verschil Zonder onderscheid